En je karma punten voor vandaag mee. Goed. Hey Armin, zometeen met Dream a Little Dream. En ook Samber komt eraan over een paar minuutjes. Neem de tijd voor.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 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja! Martijn Goedemorgen en welkom bij 538. Sombor komt eraan met 12 to 12 naar Armin van Radio 538. We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night.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 with me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 op 538. En ook Armin van Buur hoorde je met Sam Gray samen. Dream a little dream. Nou, misschien kom je net uit je dromer rollen. Goedemorgen. Dit is 538. Zeven minuten over zeven... op zaterdagochtend. Misschien dat je nu denkt... Jezus, Jules, wat klinkt je slecht. Zit je aan de zware check of zo? Nee, Jules even op vakantie. Dat heeft ze ook verdiend. Ze heeft knijt hard gewerkt... de afgelopen maanden, dus ze zit even lekker met de lui zuid uit Afrika op dit moment. Dus, uh, ja, Martijn hier. Goedemorgen. Als inval uh, Julia... Ik ga proberen om haar programma zoveel mogelijk overeind te houden. Ik heb ook een hele ja, lijst gekregen met dingen waar ik aan moest denken... die we moeten doen. Daarop stond ook uh, Tines niet de spiegel selfie vergeten. Dus die heb ik net even voor je gemaakt. Wil je weten hoe dat eruit ziet? Een boomer voor een spiegel. Dan check je even at Martijn de stories op Instagram. Martijn zo heet ik daar. Uh, als je tips hebt voor een betere morgenochtend... dan hoor ik het ook graag van je. Hey, nogmaals, goedemorgen. Goed dat je erbij bent. Goed dat je je weekend start met 538. Um, ik vroeg mij af wat jouw eerste gedachte van de dag was. Ik werd vanochtend wakker. Iets vroeger dan ik normaal gesproken doe. Maar hey, hè, hard voor de zaak. Maar ik werd wakker en ik dacht... wat een vette avond heb ik gisteren meegemaakt. En dan doe ik op de Olympische Spelen. Ik zit daar helemaal in. Echt tot aan mijn nekplooi aan toe. Ik kijk alles. Ik heb zelfs alle curling poolwedstrijden meegepakt. Jongen. Ik vind het namelijk fantastisch. Maar het echt allervetste vind ik deze spelen. Dat short trekken. Niet alleen omdat we alles winnen. Maar gewoon omdat die sport ook heel dik is. En ja, ik ken de Jens van het Woud niet voordat deze Olympische Spelen begonnen. Maar ja, alles wat die gast aanraakt verandert in goud. Ze noemen hem ook Jets van het Goud inmiddels. Dus ik zat gisteravond weer te kijken naar die aflossing bij de mannen. Ja, luister, dat was echt, dat was waanzinnig. Even een klein beetje kippenvel nog. Dit is hem. Dit is Jets van het Woud. Hij is vrij. Hij hoort de bel. En dan gaat het gebeuren. Ga maar staan met z'n allen. Goud op de aflossing van het Woud. 1, 2, 3. Subliem. Zijn derde gouden medaille. Super, ja, het gebeurt niet vaak dat mijn eerste gedachte van de dag over een kerel gaat... maar in dit geval wel Jens van het Woud. Wat een ontzettende eindbaasbeest. De eerste gedachte van de dag. Maar nu ben ik benieuwd naar jouw eerste gedachte van de dag. Wat schoot er als eerste door je kopping toen je vanochtend de luiken opend deed? Als je het wilt delen, leuk. Dat kan via de app van 538. En dat kan ook van alles wezen. Misschien, uh, ja, uh, die wekker. Ja, het is toch het eerste wat je meemaakt als je opstaat. En dat je dacht van, nou nee, ik, ik, ik droom denk ik, ik, ik zet hem wel even uit of zo. Dat was de eerste dag. Misschien uh, dat je je afvroeg of het uh, überhaupt mag, wettelijk gezien... dat je op dit tijdstip van de dag al zin hebt in een friekendag speciaal. Kan ook. Ik zou zeggen, waarom niet? En misschien dacht je wel, joh, die gasten die in het verleden koffie hebben uitgevonden... hebben die daar nou ooit een Nobelprijs voor gekregen? Weet je, het kan alle kanten op. Ik ben heel benieuwd hoe jouw grijze massa werkt zo'n ochtends vroeg. Dus als je je eerste gedachten van de dag wilt delen in de F van vind ik dat wel tof. Spreek hem even in, dat kan heel makkelijk. Dan kunnen we je ook zo meteen laten horen op 538. Dus wat is je eerste gedachte van vandaag geweest? Deel hem even in een audio-appje met de app van 538. Zometeen hoor je Mister Mister met Broken Wings. En ook Offenbach komt eraan met Miles Away. Dit is eerst de nieuwe van Sarah Larsen. Midnight Sun op 538. Midnight Sun op 538. Boy, turn it up a little louder Rolls empty So you drive a little faster TV Wings. Iedere ochtend in het weekend gaan we op zoek naar je eerste gedachte van de dag. Mijn gedachte ging vanochtend meteen uit naar deze gozer. Dit is hem. Dit is Jens van het Woud. Jens. Hij is vrij. Hij hoort de bel. En dan gaat het gebeuren. Ga maar staan met z'n allen. Goud tot de aflossing van het Woud. 1, 2, 3. Subliem. Zijn derde gouden medaille. De eerste gedachte van de dag. Ja, daar moest ik dus aan denken toen ik vanochtend wakker werd... dat ik dat gisteravond allemaal op zit te kijken met de kippenvel op de armen. Mijn tweede gedachte was... misschien is het leuk als een van mijn kinderen ook gaat trekken. maar mijn derde gedachte was toen... ja, ik heb toen gezien een van die vrouwen die viel. Die kreeg een schaats in de ogen. Toen dacht ik, nou, ik kan ze ook beter gewoon iets anders gaan doen. Hey, jouw eerste gedachte van de dag... die kon je insturen via de F van 538... om zo'n uh, voiceberichtje even aan te maken. Dat kunnen we je ook laten horen. Dan, die stuurde deze in. Hey, Martijn... Mijn eerste gedachte van vandaag was... Jezus, wat is het zonde dat die Olympische Spelen bijna voorbij zijn. Ja, ik ben gewoon al bijna vijf kilo kwijt van het meeschaatsen in de woonkamer namelijk. Dus ik nog nogal een weekje gebruiken. Meeschaatsen? Ik ben vijf kilo aangekomen... ...dat ik alleen maar sip zit te snaaien terwijl ik naar die wedstrijd zit te kijken. Maar ik ben ook een beetje bang voor het zwarte gat daan, inderdaad. Dankjewel voor je appje. Uh, Mirjam, die stuurde deze. Mijn eerste gedachte vanochtend toen om zes uur de werken ging... Waarom heb ik mijn kind een paardenmeisje laten worden? <laughs> nou, mama in de auto, kind wegbrengen. Ja, dat was toch echt mijn eerste gedachte. Nou ja, ik voel wel een beetje met je mee. Ik hoop dat je niet vergeet om je kind ook weer op te halen, Mirjam. Maar mijn schoonvader heeft hetzelfde als jij. Als mijn dochter een paardenmeisje wordt, dan wordt ze onterfd. Daar heeft hij allemaal <laughs> helemaal geen zin in. Sterkte vandaag. En deze van Esmeralda, die kregen we ook nog... Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen. Is hier? Ik dacht even, aan Julia, heeft u die snoep-eitjes al helemaal opgegeten? Of heeft u ze meegenomen naar Zuid-Afrika? Laat maar horen. Joejoe. Nou, ik heb wel nieuws sir, daarover. Die hele emmer met eitjes... Die is leeg. Ik denk 80% door jou inderdaad ook zelf. En denk je nou, zit ze vol? Nee, want ik zag foto's van er in Zuid-Afrika dat ze pizza te zijn staan. Ik zit te je bovenop een roswam. Dus dat is niet normaal. Dankjewel voor je appje, voor je eerste gedachten van de dag. Hier is Offenbach voor je met Miles Away op 538. Chills used to get them, now you're getting fucking sick of looking at them You swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them Now you're in each other's face, spewing venom in your birds when you spit them You push, pull each other's hands, scratch, claw, fit them, throw them down, pit them So lost in the moments when you're in them, it's the face that a call break controls your boat, so they say your best to call you separate ways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 dat mij werk. Het is iets voor half acht. Welkom bij Radio 538. Flemming en Meteor, die komen eraan zometeen met niet nodig. En, je hoort zometeen ook, de manier om comfortabel te kunnen slapen in een vliegtuig. Zorg dat je goed bent voorbereid. 1 Zoek je zonnebril. 2 Fix je vrije dagen. 3 Wel je beste vriend of vriendin. Want deze weken zijn de 538 Zomerweken. Luister en win. Ja, zomervakantie voor twee. pizza, Creta, Mallorca, Portugal, Italië, Bulgarije, Gronos of Spanje. Skip je winterdip Met de 538 zomerweken. Alle info op 538.nl Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. smaak lekker. Voelt goed. Keukenkopers opgelet. Het is apparaten 10-daagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen of voor de klas te staan? Hé, hey, stop met dagdromen en start met een erkende MBO of HBO-opleiding bij Elloui. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. Elloui, groei door. Lidl Minis! Er zijn de vreemde minis van groeten en van vrijheid. Jullie zijn vrienden. Spaar nu bij Lidl voor gratis minis.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 Wauw, beautydeals bij Ethos. Zoals Nivea, bad, douche en deodorantproducten. 2 plus 2 gratis. Mild voor je huid en je portemonnee. Kom voor nog meer beautydeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Nu bij Ikea, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% Ikea Family Korting op je Pax Kledingkast. En 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel.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 weet wat je wel of niet moet regelen als je stopt. Met de checklist Bedrijf stoppen op kvk.nl. Kvk. Hou vast voor ondernemers. Swiss viert het winterseizoen. Lekker. Oh, Kokoenen. Daarom hebben we deals waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss for voor everybody. 538.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 I guess I kinda like the way you know, know the pain, you know, and the day bleeds into night.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 it kind of used to be and so well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 Eyes closed, Jisoo en Zane op Radio 538. With the en dit is wel een mooi bruggetje naar het verhaal waar ik even naartoe wil. Want ja, als je in een vliegtuig zit, hoe doe je daar je ogen dicht? Slapen in een vliegtuig is altijd kut. En ik begin hierover omdat Julia natuurlijk op vakantie is. Die zit in Zuid-Afrika, dat is een vlucht van pak en beet 11 uur. Dus ze vlogen ook s'nachts. Dus ja, hoe ga je dan een beetje bijslapen in zo'n ding? De TU Delft heeft daar onderzoek naar gedaan. Wat is nou de beste stoelstand om zittend in te kunnen slapen? Even ervan uitgaan dat je niet genoeg verdient voor de business class. Want eh. hoe ga je dan, zittend en wel, een beetje wegdommelen? Nou, de TU Delft lieten de, uh, mensen dutten in verschillende hoeken qua ruggeleding. Van 110 graden, dat is dus helemaal rechtop zeg maar. Tot 150 graden, het platste dat economy class kan. De uitkomst van dit onderzoek is eigenlijk heel simpel. Hoe verder je naar nou achter kan hoe makkelijker je in slaapt. Er is ook een sweet spot, zo noemen ze dat... minimaal rond de 130 graden. Dat zijn ongeveer drie tikjes met een doorsnee vliegtuigstoel erachter. Onder de 120 graden kregen mensen juist sneller klachten. Vooral in de nek, de onderrug en de benen. Dus ik hoop voor Jules dat ze de geodriehoek meegekregen heeft door de douane. Zodat je even goed kunt meten hoe je het beste in je stoel kunt zetten. Ik hoop ook dat Jules dan niet voor een type zit zoals ik en dat ze even netjes vraagt of ze de stoel naar achter mocht kieperen. Want als je dat bij mij flikt, jongen, dan krijg je een klap in je dek. Daar kan ik zo slecht tegen. Mensen die ongevraagd de stoel naar achter gooien, dan heb je echt ruzie met me. Dan ga ik ook elf uur lang mijn knieën in je rugleuning zitten duwen. Zo ben ik toch ook wel weer. Nou, neem dit mee voor als je straks nog het vliegtuig ingaat. gaat. Binnen nu in een paar weken. Check de street spot, hè. Even drie tikjes naar achter met die stoel en vraag even aan die persoon... Achter die of het oké okay is voor de lieve vrede in die thuis. It is 538 within Temptation Zone met somebody like you na deze classic van Dr. Albin. It's my life. It's my life. Take it on the meat. Set me free. What's that crap, Papa? Know it all. I got my whole life. You got your own life. In your own life. I set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa? Know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bumming me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life.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 Or say We twee keer moeten kijken. Dat heb ik alles nog een keer geëffijft, maar het staat er echt. Het wordt woensdag 17 graden. De 538 Zomerweken dat we nu de zomerweken gaan of een pauze zetten of zo. Want 17 graden, het kan nog steeds uh, wat warmer natuurlijk. Maar vergeleken bij de afgelopen weken met die sneeuw en zo... wel lekker! Als je ook niet zo van de sneeuw bent... dan is 538 inderdaad de plek waar je moet wezen. Ook de komende week, want ook vanaf aanstaande maandag... gaan we weer zonvakanties weggeven. Misschien wel aan jou en je beste plus één. Luister goed naar 538. Hoor je ergens ineens een zomerhitje voorbij komen... waarin een woord is weggeplonst... dan bel je meteen 0909-3058. Tenminste, als je weet... Welk woord het dan mist? Als je in de uitzending komt en je geeft het goede antwoord... dan geven we een wieper aan het rad... wat overigens nu niet meer in de studio staat... maar ik neem aan dat we dat nog wel ergens hebben. Maar op dat rad staan dus allemaal zomerse bestemmingen... waar je dus naartoe kunt. En het kan Creta zijn, Rodos, Spanje, Ibiza, Mallorca... Portugal, Bulgarije, noem maar op. Dus als je denkt, nou... Skip die winterdip, help mij! Luister komende week naar 538. Let op die zomerrit met het weggepomste woord. Als je weet welk woord er mis, bel je 0909 30538. En wie weet sturen we jou op reis. Over zomer gesproken, Alexandra nu Mr. Sex op 538. You see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 tok. Het is alweer februari. Heb je al nou iets met je goede voornemens gedaan? Ben je al begonnen met beleggen? Voor je het weet is het 2027. Stop met snoozen. Start vandaag nog met beleggen tegen ongekend lage tarieven. tok. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Beleef de zomer bij Centerparks. Parks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxed rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover... samen naar Zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks. Het is al alweer februari. Start met beleggen. En nu alles voordelig op één betrouwbare plek. Van aandelen tot crypto. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Lieve, hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Wibra alles voor je baby hebben.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 Christina Curry, Mariska Bauer en Brace. Twee dagen en één nacht samen. Geen scripts, geen filters, alleen echte gesprekken. Ik heb zes kinderen. Zes? Bij zes verschillende moeders. Huh? Open, puur en onverwacht emotioneel. Het waren twee fantastische dagen. Morgen om acht uur op zes. Nu bij Vibra, De nieuwe newborn collectie en weer babykleding vanaf 3.39. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.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 Op zaterdag 7 maart is het weer tijd voor Oranje. De Oranje Leeuwwinnen spelen een WK-kwalificatiewedstrijd... tegen Ierland in Utrecht. Beleef de strijd, de passie en de trots van Oranje. Kop nu je tickets via onsoranje.nl slash tickets. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch?